De loting voor de kwartfinales van de KNVB-beker heeft de klassieker Ajax Feyenoord opgeleverd. Ajax won afgelopen avond met 3-0 van de IJsselmeervogels en veroverde daarmee een plaats in de kwartfinales. Ook NEC slaagde daarin door met 1-0 te winnen van FC Groningen. NEC ontmoet nu eind januari FC Utrecht. De andere twee kwartfinales zijn Rode JC AZ en Pek Zwolle JVC Kuik.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 Welkom terug bij het Huis van de Maan. We hebben het in de tweede uur uh, wederom over de toekomst. We staan aan de rand van het nieuwe jaar. En uh, bij het verdwijnen van Kazeluna leek het ons aardig om toch iets na te laten uh, <lacht> aan de luisteraars. En dat doen we met Jacinta Scheerder vandaag. Jacinta Scheerder is futuroloog. Uh, de grote glazen bolkijker. Maar dan uh, wetenschappelijk onderbouwd allemaal. precies, uh, En onder wetenschappelijke begeleiding. Uh, en het, we hebben in het eerste uur vastgesteld... het is allemaal geen absolute uh, wetenschap. Het is uh, ook een kwestie van uh, uh, trends signaleren... en maar hopen ja. uh, dat het een beetje die kant op gaat. Ja. Of juist niet. Maar, of juist niet. Uh, ja. Jullie werken, uh, en jullie bedoel ik de Stichting Toekomstbeeld der Techniek... aan de Horizonscan 2050 in opdracht van de regering. Mede, ja. Wat is het belang uh, van, van het kabinet om zoiets te willen, willen hebben? Um, nou, ik denk mede, omdat, ze, omdat het van belang is om, om ergens verder te kijken... Dan, dan hun vier jaar die ze over het algemeen zitten. Dat hoop je dan. Um, afhankelijk van uh, het onderwerp, van de verkenning of van het onderzoek... nemen ze dat ook af. En uh, bijvoorbeeld die verkenning over vervoer... die is uh, door infrastructuur uh, bekeken en delen daarvan zijn meegenomen in hun beleid... Dus uh, het, het opent voor hun ook de ogen van waar steven we op af? Waar moeten we rekening mee houden? Hoe zit dat dan met vervoer wat uh, uh, autonoom, zelfdenkend, zelfrijdend wordt? Uh, wat betekent dat voor, voor het wegennet, voor het verkeer op de weg... voor uh, bereikbaarheid van mensen in plekken? Dat soort dingen nemen zij daaruit mee. Ja, maar dus jullie zijn dus... niet de enige die uh, in de opdracht van de regering naar de kijkt. Het Centraal Bureau voor de uh, uh, Leefomgeving doet het onder andere. Het Centraal Planbureau doet het ook. Ja, misschien moet ik hem heel even uh, rechtzetten. Wij zijn namelijk wel een heel onafhankelijk onderzoeksinstituut. Wij worden gesubsidieerd vanuit twee ministeries en vanuit 45 bedrijven en uh, uh, kennisinstellingen. Maar wij doen niet per se in opdracht van een bepaald ministerie een onderzoek. Of in opdracht van een bedrijf, Shell, Siemens, die zitten er allemaal bij bijvoorbeeld. Uh, uh, TNO, universiteiten, wij doen niet in opdracht van één specifieke vrager een, uh, een onderzoek. Want jullie initiëren zelf onderzoek? Ja. Uh, en dan kijk je maar wie dat af wil nemen? Uh, nou, we hopen dat heel Nederland tot... <lacht> <lacht> nou ja, zo'n breed onderzoek als het uh, mijne op dit moment... <lacht> moet in ieder geval aantrekkelijk zijn voor, voor meer dan alleen... Uh... De beleidmaker of de, de, de persoon uh, aan de top van een bedrijf. of uh, Ja, dat is het idee. Want jullie doen het stapsgewijs. Hè? Even, even de, de, de, de systematiek die we het eerste uur uh, niet helemaal tot het einde... maar bijna hebben doorlopen. Oh, ja. uh, eerst literatuuronderzoek, ja. uh, dan gaan de specialisten naar kijken. Ja. Uh, en dat kunnen hyperspecialisten zijn ja. op deelterreinen. Ja. Uh, uh, en dan is nog een interessante stap die jullie maken. Uh, want dan gaan jullie het in een groep gooien die er niks mee te maken hebben. Nee. En dat zijn verschillende groepen. Dus dat kunnen inderdaad de extreem geïnteresseerde uh, leken zijn... Uh... Een vereiste vind ik altijd enthousiasme. En echt mee willen denken. En uh, vooral niet, niet te schuchter of te bang zijn. Dat kan ook heel goed zijn hoor. Dat houd je ook kritisch. Maar het kan ook heel erg stagneren in die workshops. Hè, als je van alles maar niks vindt eigenlijk. En bij alles roept wil ik niet. Uh, dus... Gaat niet gebeuren. Uh... En dat komt soms voor. Omdat je als, als, als deelnemer niet helemaal weet wat je te wachten staat. En het kan je misschien hier en daar wat vreemd voorkomen. Waar wij dan mee komen. Uh, qua signalen. Maar we hebben bijvoorbeeld onlangs ook een groep gehad. Met alleen maar technici. Dus echte, de echte keiharde technici. Technologen aan tafel um, of een groep met ethici, filosofen en uh, kunstenaars, dus mensen uit het theatervak, uh, uh, kunstschilders, dat soort mensen aan tafel om eens te kijken naar deze. Dat lijkt me een totaal andere thermie opleveren dan technici. Ja, absoluut. Nou, juist daarom hebben we dat uh, in twee verschillende groepen willen doen. En wat is de meerwaarde van dit soort gesprekken? De meerwaarde is dat je je niet blind staart, uh, eigenlijk op uh, dat beeld van de toekomst... Wat, wat ik deel met veel futurologen of toekomstonderzoekers. Ik, ik heb veel mensen in mijn netwerk die daarmee bezig zijn... Uh, die dit onderzoek ook heel interessant vinden... maar die uiteindelijk wel een beetje in hetzelfde straatje zitten... en van veel signalen afweten en daar ideeën bij hebben. En wat nou als je daar mensen naar laat kijken... die uh, of dan wel anders mee omgaan dan wel helemaal niet kennen... Um, wat voor een visie levert dat op? En dat is over het algemeen soms nog wel interessanter, zou je kunnen zeggen, dan, dan waar de experts mee komen. Um, maar wat gebeurt er dan met, met, met wat we? Dus ze krijgen in feite een soort soort uh, um, um, voorlopige eindversie van, van een deel ja. van het rapport te ja. zien. Ja. Um, van één, als één onderwerp. Ja. Um, uh, en Wat gebeurt er dan met hun op- en aanmerkingen? Uh, wat we daarmee doen is dat we ze dus aan de slag... Uh, uh, ze gaan aan de slag inderdaad met, laten we zeggen, schaarste... als een van die onderwerpen, of gezondheidszorg. En dan krijgen ze dan die hele rits van 60 signalen bij. Die signalen zijn heel nieuw en vreemd en raar en, uh, en spannend. Um, die gaan zij mixen hè, in bepaalde opdrachten. We hebben daar methodes voor en... Uh, uh, um, Verschillende spelmethoden zou je kunnen zeggen. En met die data, dus zij creëren daarmee bepaalde visies. Met die data ben ik naar storytellers gestapt. En gevraagd, zou je in plaats van een story willen uh, vertellen... mij een verhaal willen opschrijven. Over die data, hè, aan de hand van die data die ik je aanlever. Waar de mensen uh, ja, ideeën over hebben. Dus zij hebben eigenlijk die, die, al die informatie... tot een heel mooi, smeuïg, pakkend... Uh, Narratieve vertelling. Bracht. Je hebt een voorbeeld bij je. Ja, dit is een voorbeeld van uh, Ellen Dekwitsch. We krijgen nu gewoon een, een hele exclusieve preview Jelle... van het rapport, wat pas in mei gaat verschijnen. Precies, en het is een klein stukje, uh, zodat ik ook niet het hele verhaal uh, prijsgeef. Nogmaals, Ellen Dekwitsch heeft dit geschreven en zij is uh, schrijfster uh, en, maar schrijft ook poëzie. En zij heeft zich gebogen over het onderwerp... geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg... en heeft daar dus een aantal beelden samengenomen. Uh, en het begint als volgt. Het verhaal heet Een kleine druppel. Lieve pap, ik hoop dat je deze brief nog wilt lezen... als je ziet dat ik hem heb geschreven. Het was een hele klus om erachter te komen waar je nu leeft... Sinds je met de andere weigeraars van de DNA-plicht de Unie ontvluchtte, heb ik zo weinig van je gehoord. Ik hoop maar dat ik het juiste adres heb nu. Ik stel me nu zo voor dat jullie van de opbrengsten van het land leven. Misschien zelfs van de jacht. Het is toch ironisch dat een verwarde technicus als jij... er uiteindelijk voor heeft gekozen om te gaan leven... alsof de oertijd weer is aangebroken. Ik weet ook niet of je al ziek bent geworden... en of de gevreesde Parkinson zich al in je denken heeft doorgezet dat het uitgerekend deze familieziekte was... die mij de gezondheidszorg deed ingaan. Ik moet echt steeds vaker aan je denken. Je zei altijd dat gezondheidszorg de grootste voorwaarde voor vrijheid is. Maar de laatste tijd lijkt er eerder sprake te zijn van het tegenovergestelde. Want zoals je vermoedde werd de wet tot DNA-plicht aangenomen... door de federale Unie. Het leek zo futiel, één kleine druppel bloed. Eén klein deeltje dat alle informatie van iedere burger bevatte... een minuscuul paspoort van onze genetische samenstelling... Uniek en allesomvattend als een vingerafdruk. Het leek alsof de Unie de oplossing tegen alle problemen hiermee bood. Ja, prachtig. Doorkijk je eigenlijk in het ja. Nederland van 2050. Ja. Waarin nou, wij geen, geen land zelfstandig land meer zijn, maar onderdeel van een Unie. Van, een federale Unie? van ja. de Federale Unie. Van de Federale Unie, de droom van een aantal mensen. En vervolgens gaat die Unie ons opleggen dat wij onze complete menselijke structuur maar moeten afstaan ja, aan de overheid. Ja, verplicht eigenlijk. Tenzij je een weigeraar bent en dan moet je de Unie uit. Dan moet je de Unie uit. Ja. Ja. En die Unie en en die, die, die, die, die, die werkt als volgt dat er, een, uh, dat er een, een, een chip is... die wij dus uh, ingebracht krijgen... waar dan gegevens op worden gezet... maar ook uh, je gezondheid vanaf kan worden gemeten... Uh, ja. Want in feite, als je het DNA straks echt in zijn volle omvang snel kunt analyseren... kan nu al, maar dan, dan waarschijnlijk nog veel vollediger en veel sneller... en veel goedkoper mm -hmm. ook vooral... Um, dan weet je ook dat jij misschien wel over uh, 15 jaar... de eerste verschijnselen van, van Parkinson krijgt. Ja. Of ik dement word, ja. of whatever. Ja, en dan zou je er of wat aan kunnen doen, als die technologie zo is. Maar je zou het voor nu misschien kunnen vergelijken... met een beetje het vraagstuk in hoeverre... Uh, moeten we een kant op waarbij de vervuiler, zou ik bijna willen zeggen, betaalt. Dus als jij rookt, dan moet je misschien hè, meer betalen voor je gezondheidszorg. Als jij niet sport, dan moet je meer betalen voor je gezondheid. Dus hoe gezonder jij leeft, en daar, daar breidt dit wat op door... je krijgt te maken met uh, health credits, hoe gezonder jij leeft... hoe fijner jouw leven eigenlijk is in die unie, of in de maatschappij... omdat je minder hoeft te betalen hè, aan ja. gezondheidszorg. Je wordt ook minder ziek. Poeh, ja, maar de keerzijde is dan dat je vervolgens... als, als uh, uit die DNA-scan uh, blijkt dat jij uh, misschien wel hele uh, lelijke ziektes gaat ont uh, ontwikkelen... is dat je geen zorgverzekeraar meer krijgt? Uh, of alleen maar tegen torenhoge premies? Uh, ja, wat hier wordt gezegd eigenlijk is als je je maar goed gedraagt... dan uh, zullen wij ook goed voor jou zorgen. en uh, uh, Dat is wat in het verhaal, hè? De, de, de, de richting van het verhaal. In dit geval kan je je afvragen in hoeverre je... Uh, nou, je, moet, je, moet meer, je moet dan meer gaan betalen. Voor het, voor het ongezonder leven. Ja, ja. Goed, we gaan, we gaan de bellen erbij halen. Dit is in ieder geval. Uh, en, en nogmaals, dit laatste was dan een, een soort. Uh, uh, ja, hoe zeg je het nou? Een. Uh, creatieve, liedelijke kijk, een ja, ja. vertaling ja. van... van alles nou, het, wat... moet, het moet een bepaald gevoel oproepen. Dus het moet je doen vrezen of juist doen verlangen naar die tijd. En uh, dat, is, dat is het idee geweest. Wat komt bij jou nu op? Vrezen of uh, Dit stukje vrezen of uh, verlangen? Uh, vrezen en verlangen, want je kan het dus kennelijk nog uh, ontvluchten ook. Hè? En, en, en als die kentering ontstaat... en we hebben steeds meer mensen die daar misschien nog niet voor openstaan... dan zal daar uh, ongetwijfeld iets voor gevonden worden of een een tweedeling ontstaan. Of dat zo positief is, weet ik niet. Maar uh, het heeft voor- en nadelen. 0800 1121 0800 1121 is de telefoon van Kazeluna. Hoe ziet Nederland er in 2050 uit? Dat wil ik ook graag van u horen. En uh, Jacinta Scheerder is hier nog steeds te gast. Henny, ja, goedenacht. Ja, nacht. Je mag het zeggen. Ja, um, ik ik vind uh, de voorspellingen ten aanzien van technologie en medische ontwikkeling zo heel interessant. Maar ik denk dat dat helemaal in het niet valt bij de demografische ontwikkelingen. Uh, want uh, Europa blijft dus doorgaan met vergrijzen. Zeker in 2050 nog. En uh, Azië en Afrika die zijn ongelooflijk veel uh, jong. Uh, dat, dat kan gewoon niet in evenwicht blijven. Uh, dat dat uh, iedere keer als er een deur per keer staat... dan zullen er allerlei mensen naar Europa komen. Want hier zijn de opleidingen, hier zijn de banen en dergelijke. Ik denk dat dat zo overheersend is... Uh, dat het leuk is om te speculeren over hoe het medisch gaat... of hoe het technologisch gaat. Maar uh, dat, dat alles bepalend is eigenlijk. Ja, de vergrijzing, die is alles bepalend. Ja, en, en de verjonging uh, in, in andere werelddelen. Jacinta? Uh, nou, wat, wat, wat ik daarover weet, ik zit niet uh, uh, direct in dat veld. Wat, wat bij mij uh, bekend is aan kennis, is dat die vergrijzing in Nederland... Hè, daar, dat is vooral de focus, dat die rond 2035 op zijn hoogtepunt moet zitten. En dat betekent inderdaad dat die, die, die pensionersboom... Hè, dus die, die babyboom die dan op dat moment... Uh, allemaal oud zijn eigenlijk, dat die ook wellicht extra zorg nodig hebben. Mijn generatie trouwens, over twintig jaar. Eh, nou, dat, dat, ik weet niet of je daar per se uh, me blij mee moet zijn. Nee. Nee. Maar waren het niet dat, dat je zou kunnen zeggen... dat de handen die we op dat moment nodig hebben hier... Uh, wellicht uit het buitenland moeten komen? Ja, zeker. Om die, uh, om die zorg te kunnen garanderen. En in het buitenland zijn ongelooflijk veel mensen die graag hier naartoe willen. Ja. En uh, die daar geen opleiding hebben en hier wel een ja. opleiding kunnen krijgen. Ja. En werk kunnen krijgen en dergelijke. Dus dat zal zo uh, alles beheersend zijn. Dat dat het uh, is waar je oplossingen moet, moet, voor moet vinden als ja. je naar 2050 gaat. Ja, nee zeker. En daar wordt, daar wordt zeker naar gekeken. Uh, maar, maar vooral ook alweer, wat, wat gebeurt er als die, als die generatie er dus niet meer is? Hè? Als die vergrijzing als het ware... Uh, nou een ja, in één klap voorbij zal het niet zijn. Maar als die, die groep weer wat slinkt... Wat, wat doe je dan met de banen die op dat moment daar wel voor zijn gecreëerd? Ja. Dat is dan ook een vraag waar rekening mee moet worden gehouden... Ja. voorbij die tijd weer. Ja, maar zou die vergrijzing in 2035 over zijn... als we tegelijk ouder worden? Uh, nou, dat zijn, nu, dat zijn nu eigenlijk een beetje de, de inschattingen. Ja. Dus dat dus hoogtepunt van die grootste groep zal 2035 zijn. Ik denk wel eens, wat nou als die technologie uh, een dusdanige vlucht blijft nemen. En we staan ervoor open dat we uiteindelijk misschien nog wel ouder worden. We zetten nu in op 90 jaar zoiets. Uh, wat nou als we door, door middel van technologie... Die gepensioneerden van dan misschien wel 100, 110 kunnen laten worden. Dan zit je dus alweer inderdaad meer richting 2020. Het is toch dat, dat meisjes die nu geboren worden, dat, die, ja. dat de helft van, uh, zeg ik op mijn hoofd, 100 wordt? 100 wordt, ja. ja. ja. ja, ja, ja. Dus bedoel, met dat soort ontwikkelingen moet ook weer rekening worden gehouden. En dan... Ja, en die moet dus uh, op een gegeven moment ook verzorgd worden, Ja, uh, en ja dat, voor dat wordt toch wat. Heeft, hebben ze mensen nodig van buiten Europa? Ja, ja. dat wordt nog wat. Ja. ja. Want uh, alleen buiten Europa zijn mensen die dat willen en kunnen. En dan hebben we het nog niet eens over de betaalbaarheid, want dat is nog een ander hoofdstuk. Nee, ja. Ja, ja, goed. Ik wens je veel sterkte met deze toekomst. Ja, ja u ook. Ja. <laughs> het is nou, onze toekomst, hè? Ja, precies. Ik er niet zo erg meer mee. Maar... Oh, <laughs> okay. Want u leest in het verleden? <laughs> nee, maar ik ben 75 en ik begeer zeker geen 100 te worden. Dus, oh, oké. Okay. Nou ja, maar het 2050 kan wel toch? Ik ik niet. Nee? Nou ja, misschien 25 jaar erbij tikken nog. Liever niet. Oh, okay. Liever niet. Oké. Okay. Dank voor bellen, Henny. Okay. succes. Ja. Dag. 0800-1121. Hoe ziet Nederland er in 2050 uit? Martin, goedenacht. Ja, goedenacht. In de studio. Uh, um, ja, in 2050 ben ik 75. Dus dat is ook toevallig. Ik ben van 75. Hé. Hey. Ja, dus dat is een uh, makkelijk rekensommetje. Ja, het beeld op de toekomst, um, uh, hoe dat er dan bij staat, is uh, voor mij een beetje, uh, ik zou het zeggen negatief eigenlijk, maar dat is misschien niet realistisch. Mijn beeld van de toekomst is uh, ja, niet zo vrolijk, is eigenlijk meer gebaseerd op uh, devolutie de in plaats van evolutie. Ik, ik, ik kijk ook graag in de toekomst. Ik ben altijd wel bezig met de geschiedenis ook, en met, met het heden en het verleden en, en, en wat er in de toekomst kan. En uh, ja, ik zie eigenlijk inderdaad de wetenschap heel erg vooruit gaan, maar ik zie ook hele andere heleboel dingen achteruit gaan. En ik vrees eigenlijk dat we in. Maar Maarten, maar, maar, ja, vertel van, even, wat, wat houdt die devolutie in dan? Ja. Nou ja, achteruit gaan, letterlijk. Ja, maar op welke gebieden? Uh, op het gebied van gezondheid, op het gebied van uh, de moraal van de mensheid. Uh, ...op het gebied van uh, hoe de aarde met de grondstoffen ervoor staat... ...en op het gebied van uh, uh, ja, de ver verarming van de aarde. Er komen steeds meer mensen bij, er komen nog steeds meer dieren ook uh, bij. Dus het wordt een volle boel. Ja, ik... en... Ik wil niet pessimistisch zijn, want dat ben nou, ik totaal dat niet. Valt maar, toch maar, nog uh, wel ja, enerzijds tegen. Dat van zaken. Eigenlijk, ik gebruik als parameters eigenlijk en dat was ook mijn vraag aan de uh, futuroloog in de studio van, uh, van in hoeverre, uh, ja, zij uh, wat voor maatstaven zij gebruiken. Maar ik gebruik zelf als maatstaven ook religie erbij of uh, filosofie. Uh, niet alleen wetenschap. Nee. Uh, ja. En in zijn geheel bekeken. Ja, ik ben er niet zo vrolijk over. Oké, laten we. Jacinta, eens uh, <laughs> even horen wat zij vindt van, van jouw standpunt. Uh, ja. Nou ja, een heel herkenbaar standpunt. Ik denk dat veel mensen dat met je delen. Ja. Uh, maar ik denk dat, uh. En uh, wat betreft. Uh, uh, de religieuze kijk erop, daar zou ik weinig over kunnen zeggen. Ik denk dat dat aan zich een hele interessante vraag is: wat, wat, welke rol religie daarin speelt uh -huh. uh, of kan gaan spelen, of misschien uh, welke nieuwe vormen dat, uh, dat aan gaat nemen. Uh -huh. uh, in tijden van angst... of dat we het eng vinden waar het naartoe gaat. Ja, als we kunnen hebben tegen ziektes, om te zeggen. Ja. Er kunnen ook pandemoniums uitbreken... en er kunnen vulkanen uitbarsten in de toekomst. Er kunnen Luur. enorme winden ontstaan. Maar ja, ze kunnen openstroom. ook niet ontstaan... en er kunnen ook geen vulkanen uitbarsten. Maar even, even, even ja, zinter, was even midden in de vrouw. Even één seconde. En uh, nou ja, als het gaat om die ethiek... dat is voor ons wel een hele, hele belangrijke factor in het geheel. Kijken we kijken dus ook... we hebben er uh, op dit moment drie... Uh, ethici op zitten, die, vooral, die, die, die zijn gepromoveerd op het gebied van ethiek en technologie. Dus wat doet de ontwikkeling van bepaalde technologieën? Wat, wat doet dat met ons? Hoe staan we daarin? Hoe staan we daar tegenover? Waarom willen we dat wel of niet? Uh, maar, maar ook die vraag andersom. Dus in hoeverre is, is een uh, meer ethische vraag bepalend voor de ontwikkeling van techniek. En daar zij kijken, dus ik heb met hen apart ook gekeken naar de, uh, naar de data die ik heb verzameld. En zij gaan hun bijdrage leveren in het boek om daar hun een, uh, een kijk op te geven. Vooral omdat ik het inderdaad belangrijk vind wat de rol is van ethiek en van filosofie daarbij. Oké, okay. ja, dus er wordt per se degelijk met een, ja, het lijkt me ook logisch, met zoveel mogelijk uh, factoren rekening gehouden. Ja, het is wel goed dat, dat je het zegt, het zegt hoor. Want rondkijken. Uiteindelijk wordt er nog niet eens zo heel vaak vanuit ethiek ook beredeneerd naar dit soort onderwerpen. Want het is heel aantrekkelijk om sec op die technologie te gaan zitten. Ja. En even te vergeten wat dat... Maar wat. die bouwen ook een atoombom en dat zou het eind van de aarde al kunnen betekenen natuurlijk. Dus ja. ze hebben een heleboel vooruitgang, maar het is één druk op de knoppen en uh, de halve aarde is er niet meer natuurlijk. Dus ja... Dat, ja, dat nou, zijn. Ja, goed, nou ja, dat, stel, stel je voor. Om inderdaad, uh, om dat inderdaad van alle kanten te bekijken. Nou, want ik heb zelf heel veel ben geneigd om in, uh, in ook oude. Uh, ja, religieteksten te kijken. En die wijzen wel allemaal een beetje naar het einde van deze aarde en een nieuw begin van een nieuwe aarde. En dan kan je dat uitleggen als dat we er allemaal nog zijn. Een nieuwe aarde komt daar in de toekomst en er zal een verandering plaatsvinden. Maar ik denk dat je het ook kan lezen als dat, dat er misschien nog maar een enkele duizenden mensen misschien nog in, in, in wat enkele kolonies op deze aarde leven. En ik, ik heb dan echt wel het, ook wel het sterke gevoel. Ja, maar Martin, volgens mij is er één, één ongelooflijk sterke drank een drang in iedere mensen en dat ze drang tot overleven. Dus ik, ik, ja, um, dat, zeker, dat wel een maar, helden, ik, ja, ik, maar ik weet maar of nou jij het eerste wezen. uur gehoord hebt. Het eerste uur hebben we het ook gehad over uh, de ideeën van uh, Pieter Diamandis. Uh, een Amerikaan die zegt, ja, maar heel veel problemen worden juist door technologie opgelost. En dan heb je het met name over de grote problemen als uh, schaarste uh, energiegebrek, uh, voedselgebrek, ja. watergebrek. Maar een nieuw, uh, nieuw medicijn is soms erg laat. Uh, en, en ik snap wel... Ik, ik ben het liefst ook positief, hoor. Laten we wel wezen. Maar ik... Ja, 80% geloof van alle Amerikanen... Denkt hetzelfde als ik. Die, gaat gelo die gelooft dat bij hun... In, in hun leven de wereld nog zal vergaan. Dat zijn toch wel aparte dingen dus als je dat wereldwijd gaat bekijken... Ben ik daarbij wel benieuwd naar... 80% lijkt me wel echt absurd hoe veel goed. trouwens. over dit soort gedachten goed. Maar ik... ik, ik... Ja, dat is een christelijke gedachte. En uh, heel ja, goed, mensen ja, ja, denken ja. dat er waren, de, Einde de tijden. Christelijke... Maar goed, aan de andere kant... Ook, ook, er zijn een heleboel andere filosofieën die, en, en laten we wel wezen, kijk eens goed om je heen uh, is, is het nou allemaal wel zo uh, vooruitstrevend wat we doen uh, ja. zijn we niet uh, bepaalde dingen enorm aan het uitdoen okay. dus ja, laten ik... we het in midden houden ja. gelukkig kunnen we de toekomst niet zien en uh, zijn er zijn nog dingen waar we nooit <lacht> zeker mee kunnen houden maar, ja, dank ja, voor ja. het bellen Martin want ik als gaat dat <laughs> ja, dat, dat, dat, dat vage vermoeden hadden we al <laughs> dankjewel ja. dank ja. voor je reactie okay. jongen dankjewel. ja oké, okay. fijn dat de ruimte was ook voor dit geluid Yo. Ja. 0800 1121 is de telefoon van Casaluna. Dan kunt u opbellen. Um, we gaan even muziek draaien, Jacinta, als je het goed vindt. En dan gaan we daarna weer verder praten. U kunt uh, reageren. Um, hoe ziet Nederland er in 2050 uit? En u kunt een gesprek met uh, Jacinta Scheerder, Futuroloog. Ne <middels> me il faut oublier tout. oublier. déjà. Oubliez le ton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 je going des be de pluie, bit de pays où oui, il ne pleut pas. Je blue. I'm going to be a little bit of a blue, a little bit of l'amour blue, a little l'amour of a blue, a little bit Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots enchanteurs que tu comprendras. Je te parlerai de ces amours-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser.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 Des terres les dans la le pluie de belles quand vient avril et combien le soir pour qu'un ciel flamboie le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas.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 Nina Simone, een, een Nina Simone die je niet heel vaak hoort uh, met uh, nummer de Pa. Radio 1, Casa Luna. Frank Dumas. Het was weer op verzoek van Jacinta Scheerder. Sterker nog, je had het zelf meegenomen. <laughs> ja, een hele aparte. Een, heel aparte uh, een hele andere sfeer ook, hè? Van Thin Lizzy. Ja, nou ja, een leuk contrast <tus> daarmee ook. <tus> ja. en, en Nina Simone in het Frans. Ja. En mooi. Ja. Zeker, ja. Zeker voor een Amerikaan die, die Frans probeert uh, te zingen. Nee. Dat is toch niet heel erg makkelijk. Uh, wij, uh, wat, wat toch een beetje een, een, een soort rode draad ook door deze uitzending is... althans, uh, een terugkerend thema is de uitzending van Tegenlicht van de VPRO. Waarin de uh, Pieter Diamandes eigenlijk zijn geloof in de in een, in een glorieuze toekomst verwoord. Ik wil jou nog één fragmentje ervan laten horen. Hm? Niet alleen de gezondheidszorg wordt meegezogen in de exponentieel versnellende technologische ontwikkeling. Ook de productie van vrijwel alle materiële goederen staat op het punt te digitaliseren, waardoor alles op zijn kop komt te staan. As it turns out, the ability to invent something new is resident everywhere. Everyone sort of somewhere in their life I think The idea is the most important part. The ability to fund it from the crowd, the ability to use computers that's available out there to design it, manufacture it, test it, distribute it is happening more and more. So as more people are plugged in through the internet, as these exponential tools for manufacturing things, designing things, modeling things are coming online, the ability for more people to innovate and to create is itself growing exponentially. Ja, de, de, de, de hoeveelheid kennis en de, de mogelijkheden om, om dingen te maken met anderen waar dan ook de wereld, dat neemt exponentieel toe. Dat ja. is eigenlijk het belangrijkste van wat hij hier zegt. Uh, met andere woorden, uh, kennis wordt of misschien is al vrijelijk beschikbaar. Ja. Want uh, daar zei je straks ook iets heel aardigs over toen we nog even aan, aan het napraten waren over een hoogleraar. Ja. Ja, die vertelde me. Ik had vanmiddag een gesprek met een hoogleraar. En die had er zijn 3000 boeken die hij graag had gelezen. Daarvan dacht hij: wat zal ik daar toch eens mee doen? Hè? Moet ik die, moet die aan de kant doen of moet ik die laten staan? Ik bedoel, eigenlijk alles wat ik wil weten kan ik ook al op het internet vinden. Uh, en waar hij ook achter kwam, is dat die kennis die hij heeft vergaard, met onder andere het lezen van die boeken, uh, dat maakt hem niet meer zo misschien wel machtig als dat hem dat voorheen uh, uh, machtig maakte. Kennis zijn macht. kennis, ja, zijn kennis was absoluut uh, macht. Nog steeds kan hij absoluut met feiten komen... die ploept hij eruit en dan denk je, wauw. Um, maar het is niet zo dat hij de enige is met die kennis. Uh, er zitten studenten in de zaal en die, uh, hij noemt iets. En een student betwijfelt dat. En die zoekt dat op op, uh, op de computer die uiteraard open staat voor hem of haar. En die kan die professor op dat moment verbeteren. Wat het ergens uh, ook lastig maakt... Je bent uh, interessant je kan een discussie aangaan over dat wat je vertelt. Maar het maakt je ergens ook onzekerder, waarschijnlijk, in wat je vertelt. Je bent niet meer de enige met die kennis. Maar het is er beschikking... tegelijkertijd ook weer prachtig, want omdat kennis vrijelijk beschikbaar is ja. en met iedereen gedeeld wordt, uh, ga je op een hoger niveau uh, vervolgens beginnen. Het gaat vooral om ja, het, het vinden van kennis en ja. niet meer om het bezit van kennis. Ja, ik denk alleen, ik had van de week een gesprek met uh, uh, de directeur van de VSNU, de Stichting van Universiteiten. Um, zij zijn ook bezig met scenario's omtrent het inzetten van misschien wel een andere vorm. Het ontwikkelen of het uitzoeken van andere vormen van lesgeven. Want als, op het moment dat je er een docent voor de groep zet die de, die de, die de kennis heeft. Uh, maar die kennis delen we ondertussen misschien allemaal wel met elkaar. Omdat we het allemaal voor handen hebben. Levert dat wellicht een andere vorm van collegegever op. Denk, denk daar nou eens over. weet je? En dan zijn ze gelukkig mee bezig. Dus um, um, ja, ik vind, het ik vind het een gekke ontwikkeling. Alleen het vergt wel, denk ik, een andere inzet van hoe daarmee om te gaan. Ja, betekent een andere manier van lesgeven? Absoluut. Uh, maar misschien wel ja. een revolutie gewoon ook op dat gebied. Ja, en meer openheid in die, uh, in die gegevens. Uh, uh, Alexander Clupping, de, de, de jonge tech-fan, veel al bij de wereld draait door uh, aan tafel, die, um, uh, die is met de. Uh, Universiteit van Nederland gestart onlangs. En dat is een universiteit waar echt elke Nederlander bij aan kan sluiten. Hij heeft uh, uitsluitend uh, hele interessante hoogleraren. die daar in Club R Amsterdam een college komen geven. Daar hoef je niet meer speciaal voor naar de collegebanken toe. Ja, dat is een leuk initiatief, maar dat gaat nog maar om een kwartiertje, geloof ik. Uh, van één hoogleraar op één specifiek gebied. Dus je, je wordt geen doctorant, zeg maar als je maar. Nee, maar het is ook wel een beetje het tempo waarmee je misschien op dit moment informatie tot je wil nemen. Het gaat zo snel. Weet je. Je, je, je wil iets weten. Hè? Je, je zoekt het op. Met één druk op de knop heb je de informatie en je gedachten zitten alweer ergens anders. Want je wordt alweer getriggerd tot het nadenken over iets nieuws. Ik denk twee uur lang studenten vasthouden in een college over onderwerp wordt ook steeds lastiger daarmee. Is dat zo? Uh, toen ik zelf les gaf aan de UvA had ik af en toe ook wel... Moeite met het feit dat die laptops wel openstaan. En op het moment dat je uitjoont als student. Omdat het je misschien niet interesseert. En ik denk dat daar de uitdaging ligt voor de professor of de docent. Ja, dat, dat het heel verleidelijk is om iets anders. Om je mail te gaan checken of dergelijke dingen. Dus je moet, je, als docent word je ook uitgedaagd. Weet wat je vertelt. Breng het enthousiast. Deel meer in kennis. Vraag wat de studenten zelf erover weten. Het, het moet misschien wel wat interactiever. Of, of, of, of uitdagender. Uh, professioneler anders. Ja, ja, frontaal lesgeven is dan heel erg uit, eigenlijk. Nou, uit wil ik het zeker niet noemen, maar ik denk dat het steeds lastiger wordt. Ja. Wat? Ja. Maar je, je was overkomen dat je die collegezaal inliep en dat je ging kijken waar, wat er achter die schermen gebeurde, achter die, die, die opengekapte... Um, ja, nou, ik, ik, ik woon praktisch uh, naast de UvA en dan loop ik s'avonds langs zo'n zaal en dan omdat dat licht, valt mooi naar buiten, zeg maar. En dan kan ik precies aan de kant van de student gaan staan. Dus je ziet aan de ene kant de docent of de professor... voor uh, en met zijn powerpoint bezig en uh, actief aan het lesgeven. En ondertussen kijk ik dan mee vanaf de andere kant op al die schermpjes. Nou ja, ja. er zijn er genoeg die wel meetypen. Maar er zijn er ook echt heel veel die andere dingen doen. En uh, ik denk dat het belangrijk is om je daar niet uh, uh, voor af te schermen... of uh, enkel te vinden dat dat niet mag. Want dan... beperk je jezelf, ook als docent... of uh, tot het delen van kennis. Misschien moeten er andere vormen voor komen. Ja, ja, en misschien moeten gewoon een aantal docenten... dan wat anders gaan doen. Misschien dat. ook, ja. <laughs> dat zal toch wel onvermijdelijk zijn. Um, we hebben een beller. Meneer of mevrouw Nijhuis. Dat weet ik eigenlijk niet. Goedenacht. Goedenacht met de heer Nijhuis uit Leiden. Ja, dat klinkt inderdaad behoorlijk als een heer. Goedenacht. Ja, ja goedendag. Nou, ik, uh, ik, heb, ik, ik vind het leuk, dit programma. En dat uh, vooral over het punt van energie. <laughs> nou, ik kan u meedelen dat ik uh, een, een nieuwe windmolen heb ontwikkeld. Die gaat op, bo op boven- en onderdruk. Dus die heeft geen wieken meer. Ja. En de prototype die staat klaar om de wind in te gaan. Nummer twee heeft al gedraaid. En nummer drie is compacter geworden. En die kan ik in onderdelen naar het naar, naar dak brengen. En dat gaat gewoon draaien. Ja, is te gek. Kunt u me uitleggen, uh, zodat ik het uh, snap, uh, hoe dat werkt met die onder- en die bovendruk? Nou, moet je luisteren. Een zaalboot die gaat door de zuiging naar voren... en niet omdat de wind in de zeilen staat. Ja, ja, dat snap ik, want ik ben een zeiler, dus dit snap ik. Ja, nou precies. Dat is dan die vacuumtrek die hem naar voren trekt. Nou, dan heb je twee balkondeuren op je flat. Als je die twee openzet, dan vliegt er één echter uit vanwege die vacuumtrek die je hebt. Ja. ja. Nou, dat is de werking, dus deze heeft geen wieken meer. Oké, okay. maar het betekent is... ook dat je, er, dat je er 100 boven elkaar kwijt kan. Oké, okay, maar er zitten geen draaiende onderdelen in die herrie maken? Hij maakt geen herrie, hij is gewoon hartstikke stil. Het is De wind staat er aan de ene kant op en aan de andere kant krijg je een vacuumtrek. En die rotor die is heeft zijn gewicht, dus dat gaat als een speer. En dit is nummer drie. En als nummer 4 komt, dan wacht, gaat het. Ja. ja, wacht even, even. Voor mijn begrip, want die rotor die draait zo wel degelijk rond. Ja, maar die maakt geen geluid. Oh, die maakt geen geluid. Oké, okay, goed. Die, die en, wordt opgestuurd. En, en, en die nou. rotor die draait rond en die, die wekt dan weer stroom op? Nou, daar, daar, die gaat met een as naar beneden. Daar hangt een wiel van een bromfiets onder. En die drijft de dynamo van. Oké. Okay. En nummer 4, als die er komt, dan hangen de dynamo's in de rotor. Oh ja. die, wordt, en, die wordt weer compacter. En, en, en zo'n zo opstelling is bedoeld voor, voor huis uh, ja. voor, bo, op het dak, zegt u? Nou, dit is een kleine. Als deze continu draait... dan kan die 2500 kilowatt gaan leveren. En deze van materiaal heeft die 1200 euro gekost. Dus verder is het gewoon de hobby. Ja. Maar als het door de universiteit helemaal uit, doorontwikkeld wordt... Dan krijg je een heel ander verhaal. Maar, maar 2500 watt, ik heb geen idee, is dat veel weinig? Dat, dat is veel. Ja, wat, wat doet een gemiddeld huishouden? Nou, zoiets in die buurt. Dus in feite zou het ding voldoende stroom moeten kunnen opleveren voor een heel ja, huishouden. Voor een woning, een jaar. ja. Ja, ja. Nou, wollig, leuk, en dan, en dan heb je, de, dan heb je de volgende, het volgende, als het helemaal uitgewerkt wordt. dan kun je tot, ik weet niet hoeveel. En als je dan je spanning hebt en je hebt er 100 boven elkaar, dan, dan draai je waterstof. Oh ja. Nou, en als je waterstof draait, dan heb je de brandstof voor, de, voor, voor stoom op te wekken. Ja, ja en voor je tussen auto, voor de toekomst. Geen, ja, dus geen kerncentrales meer, geen, geen fossiele brandstoffen meer... en ook geen kernfusie meer. En ma mag ik wat vragen? Ja. Want, ik, want ik, ben, ik ben benieuwd hoe je tot dit idee bent gekomen... en of je dat bijvoorbeeld aan de hand van crowdfunding met meerdere mensen uh, uh, betaald krijgt. Hè? Dat je meerdere mensen daarvoor uh, bereid hebt gevonden om, da om daarin te willen investeren. Nou, ik kan er kort in zijn. Ik zit 40 jaar in de jachtbouw. Dit is gewoon een hobby. En er is, ik ben de enige aandeelhouder en de enige die het ontwikkeld heeft en gebouwd. Maar een paar handjes erbij en kennis erbij, dat zou geen, uh, geen kwade zaak zijn. Want ik, ga, ik word 68 in januari. Dus dit is voor mij nu gewoon een hobby. Nou, heb je er nog meer tijd voor straks? Nou, ik ben nog steeds actief bezig dus. En, en waar zou je het uh, willen... Uh... Nou, weet u wat u moet doen? Ik heb u nou helemaal gevolgd. U moet gewoon eens in zijn leiden langskomen. Ja, is goed. Maar ik ben, ja? meer, benieuwd, ik ben meer benieuwd waar je het gaat pitchen. Heb je bedrijven op het oog? Of, ik ben nou, benieuwd nee, hoe kijk, je... Al, oh. nee, nee, nee, dat wil ik je ook vertellen. Bedrijven zijn lui op dit moment. Ik heb al het nodige gedaan en er is gewoon geen aandacht. Nee, nee. Nou ja, heb maar op rin, zich... Kijk, get, man, het mooie is dat je, dat je dit soort initiatieven steeds meer ziet. Hè? Dus de burger wordt, heeft de kennis, de burger krijgt daarmee de macht... de burger die, die denkt, uh, ik, uh, ik regel het voor mezelf, ik, ik, ik krijg het voor elkaar. Dat, daar bent u dan het bewijs van. Nou, uh, nee, Nou ik, ik, ik heb 10% gezichtsvermogen, dus ik kan me niet zo een 3, in andere kringen roeren. Nee, maar voor jezelf, hè? Ja, voor jezelf ja. Uh, zorgt u dat er genoeg uh, dat u zichzelf in energie kan, uh, van uh, energie kan voorzien. Ja, nee, maar het is de bedoeling dat iets uitgewerkt gaat worden. Ook desnoods door de universiteit. Nee, punt is helder. Maar het feit is dat u niet achterover bent gaan zitten. Nee. Uh, en gewacht heeft dat iemand anders iets bedacht. Maar u heeft het zelf bedacht. En dat, dat is best wel ja, ja, bijzonder. Ja, ja. De vraag is even, ja. hoe, kan, hoe kan je dat nou vervolgens... Uh, een stap verder krijgen? En, en Jacinta zegt, nou misschien... Uh, uh, zou u eens moeten kijken of je via het internet uh, andere mensen erbij kan betrekken... die ofwel een beetje geld mee gaan betalen... zodat uh, professionals het op kunnen pakken... of misschien met ideeën en verbeteringen komen. Nou, het is mooi zoals het naar de universiteit gaat. Dat de universiteit het door gaat ontwikkelen. Ja, dat, dat, zou, uh, uh, dat zou. Maar goed, dat zou zeker iets zijn wat je uh, wat je misschien eens in overleg met een universiteit, met een technische universiteit, aan zou kunnen gaan. Ik nou, ben... ik heb drie. Ik heb drie keer met iemand gesproken van TU Delft. Mm -hmm. En helemaal geen interesse in Wat hoort er is hier een architecte geweest van de TU Delft. Ja. Die hebt de nummer je nummer twee zien draaien in de proefopstelling. Nou, ook geen verbinding meer met mij. Dus het is een. Wat moet je daarvan zeggen? Kijk, deze komt straks wel weer in de krant. Oh, ik wil eens zeggen: en... heeft u ooit in de Volkskrant gestaan met dit verhaal? Nee, ik heb al twee keer het Leidse dagblad gestaan met oh. de eerste en met de tweede. En deze komt er nu ook voor aan. Okay, okay. Maar ja, weet je, misschien is er uiteindelijk als daar niet, uh, niet veel vandaan komt. Ik zou toch die kracht om dat zelf te ontwikkelen, dat heb je laten zien. Dat, dat uh, heeft u laten zien, dat zit erin. Ja, het dus. trek trek de buurt in, weet je. Dit zijn, dit zijn ook vaak initiatieven die door een buurt gedragen kunnen worden... omdat een gemeente bijvoorbeeld eerder een buurt financiert of subsidieert met dit soort plannen dan een, enke, dan een enkele burger. Nou, ik heb een, ik heb een schrijver van leden liggen dat we een paar centen subsidie hebben aangebracht. En dan ben ik doorverwezen naar de Nyon 1-Eco. Nou, dan ben je je kwijt. Ah. Maar ah. er een stuiver subsidie is er nooit voor gekomen. Ja, nou. Nou, dus we sparen het bij elkaar. Hij draait op een gietstuk van een oude, oude Ja. En het gaat perfect. Maar er komen toch wel even een paar bruikbare ideeën voorbij... in mijn bescheiden opinie. Het is een kwestie van ze even herkennen en ze oppakken. Uh, want Jacinta zegt, misschien moet u eens even kijken... of er lokale subsidies zijn als u met uw buurt... uw, uw buren uh, dit op gaat pakken. Nou, deze draait al. Die kan zo naar buiten. Ja, maar hij moet, hij, moet, hij, moet, hij moet mooier en hij moet beter. Want u zei graag aan de universiteit. Nou, dat is één mogelijkheid. Maar misschien kunt u met, met de buren ook wel uh, wat krachten losmaken. Ja, maar waar ik zit in een buurt, er is... Nou, maar er is niet, de, de meeste vakmensen die zijn overleden. Ik ah. zit in mijn leeftijdsgroep. De meesten zijn gepensioneerd. En, en al diegenen die afstuderen, die weten alleen hoe mijn laptop werkt... maar die, die sturen de handjes niet meer aan. ja, ja, ja, ja. ja. Ja. Nou, dat is niet echt zo op... leuk, hè? Ja, nou ja, het zou, het zou leuk zijn als dit soort ideeën pootjes krijgen, toch? Uh... Nou, ja, ik vind het leuk om weer even in de uitzending te zijn. Oh ja. <laughs> nou ja, ik ga. <laughs> even één ding, maar het is puur persoonlijk interesse. Want u zei, uh, ik, uh, ik bouw jachten. Waar bouwt u jachten? Nou, ik heb de regenboog gebouwd in mijn leven. Ik heb de 12 voet we gebouwd. Nou ja, dat soort werk. De, de, de, de 16 kwadraat, ramen, kozijnen, deuren. Ik heb zo zoekjes van alles gemaakt. Ik ben gepensioneerd nu dus. Ah, ja, nou, weet ik u. heb me nu helemaal gestort op deze hobby van de windenergie. Ja, nou u heeft hij al al hele mooie bootjes gebouwd. Dat hoor ik al. Dank ja, dank ja, voor ja, bellen. Ja. blijf u alsjeblieft even aan de telefoon. Dan schrijf u uw, uw nummer nog even op. Um, uh, en veel dank en uh, veel succes met uh, de windmolen zonder wieken. Dank u wel. 0800 1121 is ons telefoonnummer. Um, had je nog meer muziek meegenomen of was dit er trouwens? Er was nog meer, maar dat was afhankelijk van of het uh... In het systeem was gezet. Oh ja, dat, dat is. Ik, er gaat een duim omhoog aan de andere kant van de ruit, dus dat is blijkbaar gebeurd. Oké. Okay. <laughs> wat was dat? dat uh, ja, er, er zijn nog drie andere nummers, dus ik weet niet waar, uh, waar er mee gekomen gaat worden. Nou, we gaan gewoon luisteren. We gaan gewoon luisteren. We gaan zo meteen verder praten. Hoe ziet Nederland eruit in 2050? Daarover kunt u meepraten. praten. 0800 1121. imperfectie van, van deze uitvoering uh, waardoor we hem weghalen. Maar het is wel fascinerende muziek. Wat is het eigenlijk? Het heet Innocent, het stuk, en het is van Flash Quartetten. Uh, dat spreek, uh, probeer ik zo Scandinavisch mogelijk uit te spreken. En uh, dat heb ik uh, leren kennen tijdens een eerste voorstelling die ik zag van Jacob Alboom. Dat is een meme-speler. En ik was zo, ik zat bijna te huilen bij deze muziek keihard en haarscherp. Had ik het toen. Ja, geen uh, gekke kraakjes en uh, dat je denkt, wat doet die radio raar? maar, <laughs> maar Bij hem een ja, fantastisch mooie, mooie uh, uitvoering van een van, zijn, van een van zijn eerste voorstellingen. Ja, maar een Zweedse kwartet is dit. Ja. Prachtig. Ja, ja. echt hele mooie, mooie muziek. We hebben het over de toekomst en, en Nederland in 2050. Hoe ziet dat eruit? Um, de, de, de, de Horizon Scan waar jij aan werkt, de Horizon Scan 2050, um, die, die gaat ook van scenario's uit, hè? Nee. Helemaal niet. Kijken jullie niet naar what-if, wat, wat nu. Als er, stel ja. nu dat er um, op uh, verschillende plekken in de wereld grote uh, conflicten uitbreken, bijvoorbeeld. Ja. Nee, daar, daar kijken we wel naar. Uh, maar wij doen dat niet aan de hand van de scenario-methode. Om toekomst te verkennen kun je verschillende methodes gebruiken. Onder andere uh, horizon-scanning. Dus dat is ook de, waar de titel van het stuk vandaan komt. Wat uh, net een andere vorm heeft dan het scenario-denken. Uh, het scenario-analyseren scenario uh, analyseren waarbij je vanuit een assenstelsel... dus een, een, een x-as en een y-as krijg je vier verschillende scenario's. Omtrent een onderwerp... En wat als, uh, als het mooi weer is. en uh, Ik ben van plan een verjaardag, uh, verjaardagsfeest te geven. Het is mooi weer. En er komen heel veel mensen. Daar moet ik een plan voor hebben. Want dan moet ik het park in. Stel, het wordt heel slecht weer. Uh, en er komen heel veel mensen. Want ik weet nog steeds niet wat het weer wordt. En ik weet ook niet hoeveel mensen op mijn uitnodiging ingaan. Dan moet ik een grote partytent uh, ergens uh, neerzetten. Nou, Hetzelfde geldt voor... Uh, het, er komen uiteindelijk maar tien mensen en het wordt prachtig weer. Dan kan het in mijn eigen achtertuin. Of er komen maar tien mensen en, en het wordt hartstikke slecht weer. Dan gaan we lekker binnen zitten grillen. Dat zou ook nog kunnen. Met die tien man. Uh, dus dat, dat is meer de scenario methode. Dus dat, dat hadden we kunnen doen. Maar in dit geval hebben we dat niet gedaan. Wat wij wel, waar wij wel naar kijken, is de what-if. Dus uh, inderdaad, wat als er een oorlog uitbreekt. Uh, uh, eentje die we niet helemaal hadden voorzien. Um, wat dan? He, waar, waar moeten we rekening mee houden? Welke, welke kanten uh, gaan we dan op? Is dat Europa of is dat intercontinentaal? Met dat soort, wat als de Europese Unie er niet meer is... of zichzelf laat dan wel zichzelf opheft? La, Hoe belangrijk hef... is dat uh, wat-if denken? Ja, extreem belangrijk. Dat is, dat is eigenlijk uh, waar, de, waar mijn toekomstverkenning over gaat. Dus waar, de, waar die horizon scan 2050 uh, over gaat... Uh, het is een en al, what if denken. What if dat brein-tot-brein, dat, dat, dat brein, uh, die brein-tot-brein brein communicatie mogelijk is. Wat betekent dat voor hoe we met elkaar omgaan? Wat betekent dat voor hoe we gaan werken? Wat betekent dat voor misschien wel hoe het land politiek bestuurd gaat worden als we op een hele andere manier connecten met elkaar? Ehm. Uh, wat als we te maken hebben met de, de, de doorslag van die zonne-energie? Of dat dat, dat, um, dat dat een succes wordt. Wat betekent dat inderdaad voor partijen als Shell? Wat betekent dat voor hoe we onze eigen energie opwekken? Voor waar we nog voor moeten, moeten we, Wordt dat gratis of niet? Wat betekent dat voor de economie? Uh, maar ook wat als geld zijn waarde verliest? Wat als we nou richting. Uh, wat als geld? Het ja, dat vond je oh. wel. Maar, maar, <laughs> <laughs> maar, maar het is zo'n bijzin waarvan ik denk: wat zeg je nou? Uh, wat als geld zijn waarde verliest? Uh, nou, wat, wat ik veel. Wat er nu dus ook al veel gebeurt en waar de signalen voor zijn. Wij kijken naar signalen die soms uh, wat zwak zijn en uh, weg hebben gedurende de jaren. Of signalen die er nu zijn en al best wel snel uh, sterker worden. Uh, bijvoorbeeld de de meer economie of de, de ja de handel de handel ruil, handel economie de de, het ruilen van diensten. Ik bak een brood voor jou. En dan uh, naai jij mijn jurk. Want die, uh, die ligt al weken oh thuis. Ja, nee, daar ben ik heel goed in. Precies. Uh, of uh, ik los inderdaad uh, je laptop problemen op. Want ik ben uh, nog jong. En jij zet bij mij een uh, uh, windmolen zonder wieken op het dak. Oh ja. Zoiets. Ja. Dus dat je op die manier... Uh, wat, wat heb jij nodig? Want jij hebt geen idee hoe die laptop werkt. En ik wil heel graag zelf voorzien, het in mijn eigen energie worden. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? ...waar we niet per se geld als zodanig voor nodig. Maar dat zou zomaar een trend kunnen zijn die doorzet? Ja, dat is absoluut nu al heel erg gaande. Zeker binnen de, de kleine start-ups... ...en de kleine uh, bedrijfjes en initiatieven... ...die ik van, uh, van veel twintig, dertigers om me heen zie, uh, uh, zie opkomen. Daar is dat een van de... ...ook weer een beetje dat co-creëren, samen ontwikkelen... Uh, elkaar betalen door diensten te leveren, anders dan dat je elkaar in geld uitbetaalt. Ja, nou er zit een heel interessant scenario achter, namelijk de vraag wat geld, geld überhaupt waard is. Ja. Uh, gegeven het feit dat geld gemaakt wordt door, door banken, uh, die creëren geld. Ja. Uh, dus op het moment dat jij, jij uh, geld in je handen hebt, uh, uh, zoals vroeger met munten... dan wist je nog dat er een tegenwaarde ja. aan goud of zilver in zat. Ja. Of koper. Maar ja. uh, tegenwoordig, uh, geen idee toch? Ja, nee, nee, het grappige was, ik stond van de week in een uh, koffiebarretje en, toe, en toen betaalde ik. En ik had enkel een briefje van 100 euro bij me. Wat dan ook ergens al een beetje, soort van, ja, ik voel me dan wat bezwaard... Vooral als je twee kopjes koffie bestelt natuurlijk. Maar uh, toen zei ze, ja nee, joh, daar heb ik wel geld voor terug. En uh, dat zit wel goed. Maar wat, wat raar toch eigenlijk, zo'n zo, zo groenig velletje... waar ik jou dan weer heel veel papiertjes... Voor... In één keer was die vrouw achter die koffiecounter... die bedacht zich even, wat, wat raar dat ik toch in ruil voor mijn kopje koffie aan jou weer... Uh, dat ik dat in ruil voor een briefje doe. Wat is het eigenlijk nog? Nou dat besef op dat moment kan soms heel grappig zijn. dat je denkt, ja, waar gaat het? Het zijn papiertjes in mijn tas. En uh, ja. ik krijg daar heel v veel mee voor elkaar. En er is een tijd geweest dat achter elk papiertje een tegenwaarde in goud in een kluis lag. Maar ja. dat is ook al lang niet meer zo. Nee. Wat, wat, wat zou nou de trend kunnen zijn op het moment dat heel veel mensen zich die vraag gaan afstellen? Zou dan inderdaad op het moment kunnen komen dat mensen massaal uh, uh, uh, uh, geld gaan ontvluchten? Eh... Uh als ze zich afvragen wat die waarde van dat papier nog is. Ja. Omdat je je afvraagt waar het vandaan komt... en wie bepaalt ja. wat er wel of niet bij komt. Ja, de signalen zijn, nu, zijn, zijn, er, zijn er daar niet zozeer naar... maar meer vanuit het idee dat, we, dat het in waarde misschien wel minder wordt. Dat je uiteindelijk meer voor elkaar krijgt... door wat ik goed kan te ruilen tegen iets wat ik van jou wil. Dat geld gewoon minder een rol gaat spelen daarin. We gaan uh, naar Jos toe. Jos, goedenacht. Ja, hallo. Frank, toch? Ja, zeker. In persoon. altijd heel blij jou te horen trouwens. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Dank je wel, Jos. Ja. Je mag het zeggen. Uh, jij uh, was bezig met de vraag... hoe ziet 2050 eruit? He? Ja, ja. Nou, een uh, uh, heel simpel voorbeeld. Vandaag had ik een ongelooflijk fantastisch happy dag. Ik ging naar de brillenmaker en hij zet daar gratis nieuwe armpjes in en hij kleurde hem opnieuw. En, uh, en ik had al een nieuwe bril besteld, maar die oude heeft hij ook helemaal opgefixt. Want ik ga morgen naar een vredesconferentie in Barcelona, dus ik was sowieso al de hele dag aan het dansen. En, en, maar Einstein zei twee dingen. Hè? Ja. Eén, je kunt leven alsof alles een wonder is. En alsof niks een wonder is. Dat ligt aan jouw bewustzijn. Dus ja. als we allemaal leven... En dat is mijn zoon van twee toen die het voor het eerst een eikel zag... en ik hem uitlegde... dat daar een heel bos uit kan komen. En toen die, hoe die mij toen aankeek... He, die verbazing. Snap je het? Ja, ja, zeker. Dus dat is wat zo, dat is ook Thaumasia noemt. He, de verbazing, de bron van alle wetenschap. Maar dat begint daar, bij die nieuwsgierigheid. Dus nog een keer... Je kunt leven alsof alles een wonder is of als niks een wonder. En dus hangt van jouw bewustzijn af. Dus het hangt van ons bewustzijn. Onze liefde, onze vrede, onze innerlijke ervaring, onze meditatie, onze energie, ons trillingsniveau. Maar die woorden doen er niet toe, hè Frank? Ja, ja. Maar, ja. maar wat, wat zou dat voor de toekomst betekenen? Als wij nou met z'n allen uh, uh, die afslag zouden Vandaag nemen... vraag was voor mij de hemel op aarde. En als wij allemaal in dat bewustzijn zitten van... van Zoals mijn zoon toen naar me keek... toen ik hem uitlegde met het eikeltje in mijn hand... Van dat daar een eikenboom van komt... en van die eikenboom een heel bos... en hij keek me aan, zoiets van... waar heb je het over, weet je wel? Want dat kan helemaal niet. Maar, maar met zo'n gretigheid om het te begrijpen... maar niet vanuit... Hè, zoals Einstein, die heeft een andere fantastische quote... en hij zei... onze logica moet weer de nederige dienaar worden en ons hart weer de koning. Want die hele relativiteitstheorie, zei hij, die heeft hij bedacht vanuit zijn intuïtie. Ja. En ja. Uh, Paul McCartney, die zei aan het begin Yesterday, en toen ging hij naar John toe, en hij zei, die ken je deze melodie? Dat moet toch een oude melodie van Bach zijn? En hij zei, John, tegen hem, volgens mij heb je het mooiste lied uh, ge uh, ooit geschreven. En toen zei Paul, ja, maar ik werd er gewoon mee wakker. Oftewel, het, het, was, het was gewoon ja, een, een geschenk, weet je wel? Ja, yeah, ja. Yeah, mooiste yeah. dingen. En je zit ergens ineens, komt er een vlinder op je zit. Te, of je wordt verliefd, Frank. Ja. Yeah. Jij wordt verliefd. Ja. Yeah. En dat is niet iets wat jij met jouw mathematische brein. Ik heb, uh, ik heb gezondheidswetenschappen en geneeskunde gestudeerd, daarna in coma gelegen. En toen ik in, in coma lag in dat ongeluk, zag ik ineens: van Wauw, je kunt professor worden in gezondheidswetenschappen, maar je kunt ook weer proberen je hart te volgen. En ik ben daarna eigenlijk alleen nog maar... Uh, vredesprojecten opzetten... vredesteams opzetten... Yeah. zorgen dat alle mensen te eten hebben. Toen ik drie was, toen wou ik al twee dingen. Eén, iedereen te eten, want ik kwam uit het te rijk milieu... en dat zat me dwars. En twee, uh, dat uh, iedereen goed met elkaar omgaat en vooral ook uh, innerlijk uh, gelukkig ja. is. En wij, gaan, wij kijken allemaal naar buiten, hè, ja. dagen, maar we vergeten dat het geluk... Hè, dat zei uh, Einstein ook en Rumi en Kabir, je kent al die dichters wel. Ik geloof dat Rumi de meest geciteerde dichter ter wereld is. Wel eens van gehoord? Nee, eerlijk gezegd niet. Het is altijd over het innerlijk geluk. Ja. En okay. moet je door naar binnen. Door... En nog een laatste ding, en dan moet ik weg, want het is tijd. Hè? Ja, ja. Uh, wat denk je, Frank, hè, want het sluit aan bij wat jullie net zeiden, is kostbaarder? Eén ademhaling of alle geld en diamanten en brillen van de hele wereld? <laughs> dat is een mooie filosofische vraag. Wat denk je dat het antwoord is? Wat is kostbaarder? Ja, voor, voor mij persoonlijk, één ademhaling. Mijn zoon, toen hij geboren was, interesseerde mij maar één ding. Mijn zoon Amar, die doet nou ook gezonde wetenschappen. Ademt hij of niet? Dat beslist. Ja. Ja. Mijn oudste broer aan kanker overleed, was maar één ding relevant toen we daar met de hele familie omheen zaten. En toen ik, ja, ik, dat, kan ik, dat ga ik een andere keer wel vertellen wat ik toen allemaal gezien heb, maar ademt hij of niet? En ja. niet weten, punt één, hoe kostbaar de adem is. Punt twee, wat je met de adem, hè, door via de adem naar binnen te gaan, ja. hè, naar het lichaam... Ja. Je, je moet toch af gaan ronden nu. Nee, maar dat is het. Maar die ja. adem, daar zit een geheim achter. Dat is het, het geheim je. van het leven. En als we allemaal um, die liefde ontdekken. dan is het vandaag een paradijs. En dan maken we in 2050 het mooiste paradijs. Okay. wat de geschiedenis ooit Kijk, gezien heeft. Maar het begint bij mij. Oké, okay, maar dat, dat vind ik een heel mooi einde van jouw verhaal. Dankjewel, Jos. Dank voor het bellen. Ja, en wel te rusten. Ja, zeker. En jij ook straks als je gaat slapen. Dankjewel. We gaan een einde breien in deze uitzending. Dit is dus een mooi einde. Als je ja, toch een ja, andere kijkt op de toekomst. En ook een van de signalen die we tegenkomen. Is dat zo, ja? Ja, bijvoorbeeld meer veranderende solidariteitsgedachten. Bij mensen is, een, is er eentje en een andere is meer holistisch leven. Ik denk vooral dat laatste sluit wel ja. sluit mooi af. En het ja. sluit aan bij de voorgaande... Vraagsteller. Goed. Yeah. Morgen in Kazeluna viert Lex Bolmeijer het tienjarig bestaan van Kazeluna... met zijn drie favoriete gasten. Rob Wijnberg, filosoof, oprichter van de website De Correspondent. David van Rebroek, archeoloog en schrijver. Henk Oosterling, filosoof eh, en ook schrijver, trouwens. Goed, dat is dus Morgen in Kazeluna. Uh, Jacinthe Scheerder, hartelijk dank dat je hier was, twee uur lang. Ja, dank Frank. voor jou inzitten. Ja, dank leuk. voor de vragen. Ja, ik vond het heel leuk. En zometeen kunt u luisteren op deze zender naar Nachtzuster Astrid de Jong van Ommel Max met Nachtzuster. Dank voor het luisteren. Ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat was jij. NCRV